Ja, dat, uh, soms vind ik het ook ja. heel knap. Maar goed, ik uh, vind mezelf altijd wel positief. Dus dat, is, uh, dat helpt okay. wel. En dan nu op zaterdag weer op de radio. We gaan luisteren naar een, een, een mooi stukje muziek... aan het einde van dit interview. Um, ik wens jou nog een heel fijn weekend. Ik hoop dat je uh, geen voetbal gemist hebt... vanwege dit interview. Nee, nee, dat heb ik niet. De wedstrijd was afgelast. Dus dat... Uh, yeah. Ah, ondanks het mooie weer. <laughs> ja. um, ik wens je dan een heel fijn weekend. En dan uh, spreken we jou vast een volgende keer. Hé, hetzelfde. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag.